4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voormalige defensiemedewerkers die met Chrome 6-verf hebben gewerkt. eisen dezelfde schadevergoeding als lotgenoten in Tilburg. Letselschadespecialist Ime Drost heeft namens ruim 100 cliënten. een vordering naar Defensie gestuurd. De gemeente Tilburg maakte vorige week bekend dat iedereen. die in een werkgelegenheidstraject bij de NS. met Chrome 6 heeft gewerkt. een bedrag van 7000 euro krijgt. Wie ziek is geworden, krijgt meer. Volgens Drost hebben ook defensiemedewerkers recht op een vergoeding... voor het werken met Chrome 6. Tot nu toe is er alleen een vergoeding voor mensen die ziek zijn geworden. Amsterdam neemt drugscriminelen en plegers van buitensporig geweld op... in de zogenoemde top 600-lijst met veel plegers. Die lijst wordt gebruikt om jonge criminelen af te remmen. Voorheen stonden drugscriminelen er niet op... omdat de meeste aandacht uitging naar misdaden die burgers directer troffen... zoals straatroven en woninginbraken. Burgemeester Halsema zegt nu dat drugsmisdaad op langere termijn ook grote effecten heeft. Een vijfde van de huisartsen weigert wel eens patiënten in strijd met de eigen regels of mededingingsregels. Dat blijkt uit een enquête van de autoriteit en Markt. Ze weigeren patiënten bijvoorbeeld omdat ze met collega's hebben afgesproken dat ze het werkgebied verdelen. Huisartsen mogen patiënten alleen weigeren als de reisafstand te groot is, de praktijk vol is... of als er bijvoorbeeld oneenigheid is over euthanasie. Leerlingen van het Staring College in Lochem voeren actie tegen de schorsing van een docent. Bij hem in de klas was vorige week porno te zien op het digitale schoolbord. Daar had hij per abuis zijn computer aan gekoppeld. De school doet nu onderzoek en tot die tijd is de leraar geschorst. De leerlingen vinden dat de zaak wordt opgeblazen en dat hun leraar wordt zwart gemaakt om één knullig incident.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 De avondspits in Noord-Holland stelt nog niet al te veel voor. Op de A44 Amsterdam Den Haag begint het wat langzaam te rijden bij knoppen Burgerveen, Maar de vertraging is maar een paar minuten. Serieuzer is de vertraging op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd bij Knoppen-Lunette. Daar sta je een uur vast, 8 kilometer. De linkerrijst ook is dicht. De file begint al bij Hilversum. Dit was de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Hey! in ieder geval de nummer 1 uit de Euro Breakdown. Deze single van Ragged Bone Man en Calvin Harris en Giants. En vanavond wil je uiteraard de 40 beste plaats van Europa weer. Met presentatie door Mike Bullet van 7 tot 9 op je eigen lokale radio CFM. We staan vandaag 29 jaar, Albert-Jan. Heeft de tijd eigenlijk... lekker gesmaakt? zeg je? Heeft de tijd lekker gesmaakt? Ja, het was heerlijk. Oké, heel goed. Smakelijk. Dat hoor we graag. En straks uh, het feestje uh, gaat er ook smaken. Hoor. Ja, nee, dat gaat het helemaal heel goed komen.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 En verlaat er verlaat viel veel Justin in voor uh, Salim Fatou. Dus die, die spits moeten wij missen met een hamstringlussure. Ik hoop niet dat het al te erg is. We hebben nu nog uh, vier minuten te spelen. Wij zijn weer aan de bal. Milan Bergbele krijgt nu een duw. Het is eigenlijk een halfveld. Daan de fields gaat niet. De bal wordt voorin gebracht en uitverdelen. Wij zetten eigenlijk wel veel druk nu. Dat proberen we. En daar ontstaan toch een paar slordigheidjes achterin. Daan Kerkman heeft twee keer volop moeten redden. En dat weet je, dat kan niet goed. Maar we staan nog steeds van en achter. Ik kan er niet meer van maken. Ik zou het heel graag willen. Ja, Jan is het een beetje een vergelijkbare wedstrijd... met de vorige sv Salford voor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 ...van de voorzitter van S.T. Zalvoort, Jan van der leden. Dus ik ben bang, Albert Jan, ja. dat we verloren hebben vandaag. 2-1 tegen ja, Mollekendam. Als ik hem tegenkom, zou ik hem toch vragen. Want volgens mij is het een dubieuze penalty. Ja, en, is het ook een beetje. En, maar dat is iets wat ik door de hele competitie een beetje proef. Uh, als je thuis speelt, uh, uh, is mijn antwoord net ook wel eens een keer baat bij gehad... ...dat ze in de laatste minuut nog een keer konden scoren.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 Nou, Toch ik, hebben ze geloof ik, ik in, geloof in ik Assen stiekem in, ja. nog een dat, klein uh, beetje natuurlijk nog. Uh, nou, met name dat stiekem, uh, denk ik, uh, dat uh, dat wel aan de orde is. Want wat, uh, ze weten in Assen dat die de stand van zaken is. En uh, kijk, toen, uh, toen daar een discussie over stond, wat ik heel jammer vind, want ik kom al jaren heel graag...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 Het duurt te lang, sta stil, wat jij wil.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 Waar verblijft River? River blijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. En, uh, dat is geopend van, uur, van maandag tot en met zaterdag, van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags. En telefonisch bereikbaar, nou we hebben we het oude nummer meer: uh, 571-3888. Hé, hey, dat zijn goede berichten: 571-3888. Uh, en kijk ook even op de website www.dierenthuis-kennemaland. Want ook River verdient een thuis. Dus ga voor River of de andere leuke dieren naar de Keesomstraat nummer 5. Ja, we krijgen net een push-bericht. Ja, dat krijgen we wel eens op je telefoon. En er staat in eindstand de wedstrijd Monnikendam SV Salford Inderdaad 2 tegen 1. Helaas, een verlies dus uh, vandaag daar in Monnikendam. We gaan uh, op naar het gedicht van de dag met onder meer deze single van Erasure. the way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 En op uh, zondag hebben de morning-dj's het altijd uh, wat uh, rustiger. Toen hoeven ze pas om 10 uur te beginnen, Albert-Jan. Ja, met, met de CFM Jazz. Yes. Met dus. CFM Jazz, helemaal goed. Zo kan morgen tijdens het uh, openhuis. Iedereen is van harte welkom. Vanaf 10 uh, uur Tolweg 10A. En uh, ja, het openhuis open van uh, CFM gaat door tot 6 uh, uur in de avond. En wij mogen niet in de morgen opkomen uh, draven, maar in de middag. Tussen 2 en 4 uh, uur.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 De wat betreft uh, dit programma... Zandvoort op zaterdag, joh, de 10CC. Ook weer zo'n heerlijke gouden ouwe... en dat was de Wall Street Shuffle. Ja, het zit er alweer uh, op voor ons, deze zaterdag-editie. En de maandagmiddag moet je ook weer komen opdraven voor de herhaling. Ja, ja uh, de herhaling. <laughs> ik kijk ook alles nog weten wat ik ja, gezegd heb. Nee, precies. <laughs> moet je net zo doen als op zaterdag dan. Ja, ja. ja proberen. Heel goed. En heel maar goed. we gaan natuurlijk zo zometeen eens even feestje vieren. Want 29 jaar is niks, niks. Hè? Nee, nee, nee. nee niet, dat nee. moet gevierd worden. Dat gaan we vieren. gaan we morgen zeker ook nog groots vieren. Ja, wat, met open huis, vanaf 10 uur. Wat, gaan we, wat hebben we morgen dan in de uitzending? Nou, in ieder geval uh, de, de voetbaluitslagen van de wedstrijden... in de eredivisie die tot zover zijn, zijn verspeeld. En verder natuurlijk, verder natuurlijk wellicht uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Veel sportnieuws. We volgen natuurlijk het WK afstanden... Uh,